Het is twee uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn voor- en tegenstanders... van president Maduro de straat opgegaan. Tegenstanders hielden een mars door de stad en herdachten drie mensen... die eerder deze week bij protesten om het leven kwamen. Ze houden Maduro verantwoordelijk voor onder meer de hoge inflatie... en het voedseltekort in het land, en ze eisen dat hij aftreedt. Elders in Caracas sprak de president zijn aanhangers toe. Hij zei dat hij niet van plan is om op te stappen.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 De belangrijkste prijs van het internationale filmfestival in Berlijn, de Gouden Beer, is toegekend aan Black Coal Thin Eyes van de Chinese regisseur Diao Yinan. De prijs voor beste acteur ging ook naar die film. Liao Fan speelt in de thriller de rol van een oud politieman die als privédetective een serie mysterieuze moorden onderzoekt. En in de eredivisie heeft FC Twente de topper tegen Vitesse met 2-0 gewonnen. Door de overwinning komt de ploeg uit Enschede op één punt van koploper Ajax... die de komende dag in actie komt. De twee hekkersluiters in de eredivisie wonnen allebei. NEC versloeg RKC met 3-1. En Ado Den Haag won met 1-0 van Rode JC, dat nu laatste staat. De vierde eredivisiewedstrijd van de afgelopen avond AZ tegen FC Utrecht werd 1-1.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 Goedenacht, welkom bij het tweede deel alweer van de wereld van BNN. Het komende uur vlieg ik met je naar Australië, naar Engeland en naar Servië. We gaan het hebben over liefdesverhalen. Afgelopen vrijdag heeft heel Nederland zich natuurlijk weer van zijn meest romantische kant kunnen laten zien. Kaartjes, bloemetjes, etentjes of misschien wel iets originelers. Leek mij een mooie aanleiding om eens te horen welke liefdesverhalen er allemaal in de wereld zijn die wij nog niet kennen... Romeo en Juliet kennen we natuurlijk, maar ja, er zijn er ongetwijfeld veel meer. En uh, daar gaan we zo meer van horen. Verder gaan we het hebben over talkshows. Jimmy Kimmel volgt Jay Leno op bij de Tonight Show vanaf komende maandag. Dat is in Amerika. In Nederland kennen we natuurlijk de legendarische talkshows... Uh, Barend en van Dorp en Reur. En tegenwoordig hebben we bijvoorbeeld Pauw en Witteman en RTL Late Night. Maar ja, welke talkshows zijn er eigenlijk nog meer in het buitenland? Zijn ze er überhaupt wel? En als ze er zijn, ja, lijken ze dan op die in Nederland? Of ziet het er heel anders uit? Ik ga het uh, vragen aan Rijnier Jaarsma in Servië, Amerika Koets in Australië en in Raymond Kranenburg in uh, Amerika. Eerst even checken of ze er allemaal zijn. Allereerst Raymond Jaarsma in Servië. Goede nacht. het is uh, Rijnier Jaarsma. Hoe sprak je? Ik zei: Reinier, zei ik. Reinier, ja. Het is Reinier. We schrijven meteen even goed op, uh, Reinier. Jij, je okay. bent momenteel op reis voor opnames. Uh, ja, ik ben, ja, ik ben uh, momenteel in Macedonië. Ik heb uh, twee maanden in Belgrado gezeten en uh, nu ben ik in Skopje. Je bent in Skopje. En wat voor opnames heb je? Uh, nou, ik heb uh, de première van de film waar ik in speel, die komt eraan. Dus ik moet hmm. naar Bulgarije volgende week. Hmm. En daarom ben ik nu nog vast in Macedonië. Het is wat dichterbij. Jij reist ontzettend veel, hè? Ja, ik, uh, ik ben elke week ergens anders, ja. ja okay. Word je er niet moe van, van altijd reizen, of vind je het wel tof? Nee, ik vind het heerlijk. Ik, uh, ik, uh, ja, ik vind het maar saai als ik op één plek moet zitten. Dus ja. laat, mij maar, uh, laat mij maar lekker reizen. Kun je even voor de nieuwe luisteraar nog even iets vertellen... over die film van jou die in première gaat? Waar gaat die over? Uh, jij speelt? Nou, het, is een, het is een psychologische thriller. Ik ben een, uh, een uh, West-Europeaan die in Oost-Europa komt, komt wonen. Een fotograaf. En ik, uh, ik neem hele creepy foto's van, uh, van de mensen in, uh, in Oost-Europa. Ja. En uh, ze gaan eruit proberen te komen wat ik, uh, nee, wat ik eigenlijk aan het doen ben. En het is een, uh, een Amerikaans-Belgische film, heet Infinity, komt over één uh, of twee weken uit. En de, en de première is dus uh, die... De première is in uh, de hoofdstad van Bulgarije, in, uh, Sofia. Hm. Nou, we gaan we gaan hem kunnen we hem zien ook in, in Nederland? Uh, nou, ik ga eraan werken. Ik hoop het uh, al, vooralsnog alleen op de Bulgaarse markt. Maar uh, ik ga het zeker uh, ook in Nederland proberen natuurlijk. Oké, okay, werk aan de winkel de komende tijd, uh, Reinier. Ja. Blijf hangen. Ik spreek zo meteen met je verder. Ga ik ook even checken of Marieke Koets in Australië uh, wakker is. nacht. Ja, ze is wakker. <laughs> in in der hey, de derde persoon. De, Hé, de bosbranden, die, uh, uh, die worden alleen maar erger, heb ik begrepen. Ja, het is nog het is heftig. In, um, het is niet bij ons in de buurt, nee. maar in de buurt van Melbourne, daar uh, is het uh, ja, heftig aan de gang. Dus, uh, het is wel de tijd van het jaar, het is zomer, maar uh, best wel niet de wind maakt. Het is wel, nog wel gewoon heel erg. Er zijn vaak veel uh, evacuaties, veel huizen ook verloren gegaan. Dus um, ja, het, is wel, het hoort erbij, maar het is wel uh, ja, toch een beetje shocking altijd. En lang, het is lang aan de gang nu toch? Ja, ik weet niet of het, of het uh, langer is dan, dan, dan normaal, maar het is al een tijdje aan de gang inderdaad. En het is natuurlijk, we hadden best wel heftige in de lente hier in de Blue Mountains... En uh, nu groot in, bij, bij Victoria. Die hebben het ook een paar jaar terug ook hele heftige gehad. Mm -hmm. Dus um, ja, ze krijgen het wel elke keer uh, voor hun kiezen. Ja, ze blussen wel, toch? Ze zijn wel flink aan het blussen, toch? Ja. Ja, ja. <laughs> ja jezelf kleiner. Ja, dat ik wel. Ja. Hey, heb ik Heb je familie of vrienden daar wonen, die daar vlakbij wonen? Um, ja, maar die wonen wel allemaal in Melbourne, dus die hebben in de stad zelf um, de deur... Uh, ja, die, die, die zitten gewoon redelijk veilig. Is safe, dus, ja. Um, ja, dus dat, dat is inderdaad. Als je in de stad zelf zit, dan is uh, het vrij oké. Okay. Maar ja, het moet wel gewoon heel dichtbij. voor hoor iedereen daar. Ja. Nou, uh, Marike, blijf hangen en bereid je vast voor op uh, de thema's liefdesverhalen en talkshows. Ik ga het doen. Top. Haak ik uh, tenslotte naar Raymond Kranenburg in Amerika. nacht. Ja, goedemiddag. Hey, jullie zijn niet echt uh, aan het shinen op de spelen? Uh, nee, het zit niet echt mee. Um, we hebben wel wat medailles. Maar we, uh, Amerika heeft wel wat medailles. Maar uh, over het algemeen: um, Sean White heeft niks. En uh, Shawnee Black op de schaats heeft niks. Met zijn hele nieuwe schaatspak. Dus uh, Amerika is teleurgesteld. Ja, jij ook? Ehm. Uh, Nee, ik heb veertien medailles. <laughs> ja, ja. Ja, dat is waar. <laughs> en als Nederland en als Amerika het goed doet, dan... Uh... Ja, nee. Uh, het is leuk dat ze, dat ze wat hadden met het, uh, wat is het? het, skeleton. Dat meisje, dat was wel, uh, uh, die, die had het voor de vierde keer dat ze meedeed aan de Olympische Spelen. En eindelijk in haar laatste Olympische Spelen wint ze zilveren medaille. Dus dat was wel mooi om te zien. Ja, ja. Dat, dat schaatsen, volgen jullie dat in Amerika ook zo fanatiek als wij niet, denk ik, hè? Uh -huh. um, nee, het is wel live op tv, maar het is uh, s'nachts uh, natuurlijk hier dan. Ja, ja. thuis voor Thijs van En um, ze laten wel wat zien in primetime, time, uh, maar er wordt meer uh, dingen waar Amerikanen, er zijn zoveel sporten waar Amerikanen aan meedoen, dat ja, schaats is niet echt een van de belangrijkste dingen. Nee, nee. Dus ze, zijn... Ze, zijn hier veel meer... ja. ze zijn hier veel meer geïnteresseerd in het ijshockey. Ja. Hoe gaat het daarmee? Hoe doen jullie daar? Um, nou, de, de voorspelling is dat het toch wel uh, of Canada, Rusland of Amerika wordt in de finale één van die drie. Um, en het is maar even afwachten nog, voorlopig gaat het nog goed. Ik geloof dat het is met uh, 7-2 gewonnen hadden van, uh, wat was het, uh, Moldavië of zo. Zo'n een van die kleine hockeylandjes. Dus, um, het het gaat, wel, gaat wel goed komen met, uh, met de ijshockey. We gaan het zien. Nog anderhalve week volgens mij, he, de Spelen. Daar zit het er alweer op. Uh, tot, tot volgend weekend. Ik geloof dat uh, de sluitingsceremonie is op zondag, uh, zondagavond. Oh, dat zal sneller zelfs. Goed. Ja. Uh, Raymond blijven uh, hangen. Gaan we gaan zo meteen ook met jou ja, hebben over zo. talkshows en over uh, liefdesverhalen. Maar eerst Natasha Bedingfield, Unwritten. Uh.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 De zus van zanger Daniel Bedingfield, Natasha Bedingfield hoorde je, en Unwritten. Radio, Radio 1. BNN, de wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar Richard Groenendijk. nou eigenlijk inhoud hoor. Dus ik, ik zal even een voorbeeld geven. Ik zat um, voor een roman over wat romantiek nou eigenlijk. Ik snap echt soms de optiek niet van heteromannen over wat romantiek nou eigenlijk inhoudt, hoor. Dus ik, ik zal even een voorbeeld geven. Ik zat, um, vorig jaar zat ik een maand op Curaçao voor filmopnames. En, um, ja, gewoon een Sinterklaasfilm, hoor. daar gaat het verder niet om. Maar goed, toen, um, toen deelde ik dus um, de hotelkamer met een figurant. Een foutje in de planning, denk ik. Maar goed, dat geeft verder niet. Goed, dus Bob die ligt uh, s'avonds, De de hotelkamer en dus een tweepersoonsbed. Die ligt naast mij zo uh, in bed. Die doet het licht uit. En die zegt, om even aan te geven, hoe heteros over romantiek denken. En die zegt, ja je hoeft niet bang te zijn hoor, dat je wat voelt uh, bewegen of zo. Want uh, ga mijn eigen maand lang niet aftrekken. Dat bewaar ik allemaal voor Jolanda. Jorde, Richard Groenendijk... Ja, ik uh, uh, lag zelf ziek in bed uh, afgelopen vrijdag, Valentijnsdag. Dus erg romantisch was het uh, in huis. Moudering helaas niet. Maar al eilend fantaseerde ik over de mooiste dingen die ik voor mijn vriendin kon bedenken om te doen of te geven. En toen uh, dacht ik, al eilend mooie verhalen over de liefde. Wat zijn eigenlijk de romantische verhalen? in de landen van onze correspondenten die wij nog helemaal niet kennen. Kijk, Romeo en Juliet, die kennen we... maar er zijn vast nog veel mooier verhalen. Daar gaan we achter komen. Ik ga het vragen om te beginnen aan uh, Renier Jaarsma. Hij woont in uh, Servië en werkt als acteur en als uh, leraar. En Jullie hebben een liefdesbrug uh, in Belgrado. Hoe ziet die er precies uit? Uh, nou, dat is Eigenlijk is dat gewoon een best normale brug. Het staat trouwens uh, net buiten Belgrado in, uh, in een plaatsje... dat heet Cabania. Uh, en uh, dat is ja, een normale loopbrug. Alleen dat is zo'n brug waar je, je, waar je met je geliefde uh, slot in kan hangen. Uh, en dan ja, de, de sleutel weg kan gooien. Uh, je kent dat verhaal waarschijnlijk wel. Want je hebt dat over de hele wereld, heb je dat soort bruggen. Maar het schijnt dat dat, um, dat dat fenomeen in Servië is ontstaan. Dat het daar is begonnen. Althans, dat heb ik mij laten vertellen door, uh, door Serfen. Um, het gaat als volgt. Uh, ...voor de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. En die kwam een Servisch meisje tegen... ...in, uh, in, nee, in die voorstad van Belgrado. En uh, die kwam elkaar tegen op die brug. En die, ja, die raakte smol verliefd op elkaar. En uh, die zijn een maand of zo zijn ze bij elkaar geweest. En toen brak de oorlog uit. En toen moest die soldaat terug naar Griekenland. Ja. En zij heeft nooit meer wat van hem gehoord daarna. En ja, zij is helemaal doodgegaan aan verdriet omdat ze uh, hem zo misten. En die brug. Dat is nu dus een symbool voor, uh, ja, voor uh, koppels. Ja. Het is, maar het is niet mooi afgelopen dus. Nee, het heeft een heel erg uh, triest einde. Ja. En wie heeft het eerste slotje dan opgehangen? Niet, niet dat meisje, of wel? Nee, nee, dat is op een gegeven moment... Uh, dat zullen dorpelingen geweest zijn. Die daarmee zijn begonnen. Ja. En uh, nou ja gewoon een heel populair fenomeen, volgens mij uh, ja, je hebt daar ook elk jaar dus uh, afgelopen, uh, wat was het uh, gisteren uh, hebben ze daar een wedstrijd wie uh, welk koppel het langs met elkaar kan zoenen oh, ja. en dan is er uh, er is daarbij één regel, dat uh, na een kwartier zoenen, moet je op één been gaan staan ja. en het record staat op iets van 45 minuten of zo en dat is gisteren niet verbroken dat is uh, op één been zoenen. Heb je... Ja. <laughs> maar hoeveel mensen doen daar aan mee? Want die brug is niet heel groot, neem ik aan. Nee, die is niet heel groot. Maar dat, dat doen ook ja, wel een man of 50, 60 aan mee. Koppel of 50 zestig. En iedereen kan gewoon komen of is dat op inschrijving? Uh, nee, dat moet je wel voor inschrijven. Nee. Heb, heb je zelf daar een slotje hangen? Of wel eens meegedaan aan die zoenwedstrijd? Nee, ik ben niet zo van de, van de relaties. Dus uh, nee, ik, uh, ik heb daar nog nooit aan meegedaan. <laughs> Oké. Okay. Ben je wel romanticus? Nee, eigenlijk ook niet. Ah, ook niet. Nee, ik denk dat uh, het levensstijl als, als acteur en het, het reizen... En ja. daar past uh, de liefde niet echt zo in. Okay. Hey, hoe wordt Valentijnsdag gevierd op de Balkan? Verder, behalve rondom die brug? Nou, uh, het valt hier samen met een, uh, met een andere feestdag... met uh, Sveti Trifun, St. Riffens. En dat ja. is de, de wijn, um, ja, hoe noem je dat? De wijn, de sint van de wijn. Dus die, uh, die, uh, die beschermt de wijngaarden. En dat valt ook op 14 februari. En uh, traditie is eigenlijk dat mensen dus Valentijnsdag vooral met heel veel wijn vieren. Ja. En uh, de, wat de, de mensen dan doen die een wijngaard hebben... Die uh, vaak in februari ligt er nog sneeuw over de wijngraden. En dan uh, gooi ze een klein beetje wijn over de sneeuw heen. En dat moet dan uh, geluk brengen dat de sneeuw zo snel mogelijk verdwijnt. En dat, uh, dat, dat dat jaar een goede oogst is. Oh ja, zodat ik snap het, ja. En wat, maar ja. Wat, wat wordt dan eigenlijk het meest gevierd? Valentijn of die Het is hier in, uh, op de Balkan is het met elkaar verweven. Je kan het eigenlijk niet los van elkaar zien. Ja. Hey, en, um, want nu hebben we het over, uh, uh, over de Valentijnsdag gehad. En, uh, um, die, hoe spreek je het nou uit? Svetri, trivun, trivun? Uh, Sveti Trivun? Sveti Trivun. Sveti ja. Trivun, dat ga ik nooit kunnen uitspreken. Yes. Maar zijn er ook nog, nog historische verhalen, uh, uh, romantische verhalen op de balkan... die iedereen aan elkaar vertelt? Uh, nou ja, natuurlijk uh, wel met, uh, met de oorlogen van de jaren negentig... Heb je, nou ja, eigenlijk heeft elk land hier dan wel uh, zijn eigen volksverhaal van Bosniërs die met Serviërs voor de oorlog gingen en die gescheiden werden, uh, stellen die tegenover elkaar gezet worden. Mm -hmm. uh, dat heb je in elk land wel met de volken met wie ze gevochten hebben tijdens de oorlog. Uh, de Serviërs dat dan vooral met de Kroaten. En uh, Bosnië uh, vooral de Serven. En dan in Macedonië met de Albanezen. Dat, ja, dat zijn eigenlijk gewoon hele generale verhalen. Maar er zijn geen romantische verhalen? Nee, het, <laughs> het loopt eigenlijk altijd slecht af hier op de Balkan. Ja. Het is wel typerend. Maar er ro zijn geen romantische historische verhalen? Nou ja, er komt wel romantiek in voor, in de zin dat uh, dit zijn wel. Eh, ze, het is tragisch. Ik bedoel, het is ook romantiek natuurlijk. De, de tragedie van het elkaar kwijtraken en het niet meer bij elkaar kunnen zijn. Ja. Dat hoort er ook een beetje bij, denk ik. Ja, dat is ook wel je waar Renier. <laughs> hey, um, blijf nog even hangen, want we gaan straks ook nog een beetje hebben over talkshows in, uh, in Servië en op de Balkan. Heel benieuwd hoe, uh, hoe dat uh, daaraan toe gaat. Renier ja. Jaarsma in Servië. Ga ik naar uh, Marike Koets. Zij woont in Sydney met haar vriend. En zij is een manager marketing en communications... bij de Prostate Cancer Foundation van Australië. Hey, in, in Australië kan iedereen prinses worden, toch? Nou ja, dat, daar, daar geloven ze nu wel een beetje in, ja. Hoe komt dat? Dat, dat? Uh, dat, dat kan nu. Nou, door het, het, het, uh, het sprookjeshuwelijk van uh, Mary... met uh, de kroonprins van Denemarken, Frederik. Ja, hoe is die, dat? Nou, dat is, um, zij Mary die woont, dus eigenlijk komt uit die was voor de Olympische Spelen in Sydney mm. en die um, ging toen naar uh, de, de Slip in, dus, dus een, een soort, um, meer, ja, een beetje een hip groeg. en daar, daar kan je ook nog dansen, weet ik allemaal. Um, en daar uh, zagen ze um, Prins Frederik, want die was daar ook voor de Olympische Spelen. En, uh, nou goed, die, die raakte aan de praat. En haar vrienden hadden al wel gezien dat, dat het de kroonprins was. In ieder geval deed hij het af. En um, ze hebben toen contact gehouden en een beetje heen en weer. En hij is nog een paar keer een soort van undercover naar Australië gekomen. En um, ja, toen um, ging zij naar uh, Frankrijk, dus voor hem. Ja. Het einde van het verhaal is dat ze in 2004 uh, getrouwd zijn. En uh, ja, dus de, de Austra het Australische... Voor mij is nu een kroonprinses van Denemarken. Maar wat was er dan zo bijzonder aan die, aan die Mary? Wat was dat voor iemand? Dat, nou ja, dat weet ik niet. Gewoon een meisje. Ja, ik, ik, ik denk dat ik dat meer Frederik moet vragen. Maar. Um, ja. um, het is wel een mooie vrouw. Maar nee, het is gewoon een meisje. Die, die was daar. En, en, en ze raakte aan de praat. En, uh, en, en ja, ze kon het goed vinden zoals dat zeg maar gaat. Maar het was niet een speciaal iemand die ze nog ergens vandaan. Uh, nee, ze. Ik, ik, dat, nee, ik kan niet iets bedenken wat, wat super speciaal aan haar was. Nee, snap. nee, we hebben wel geprobeerd haar te bellen, maar dat is, uh, dat is niet gelukt. Snap uh, niet op, helaas. Nee. nee. nee. Hey, je had ook nog een, een, een, een, een persoonlijk voorbeeld van, van, van Kroonprins Hakon. Van ja. Noorwegen. Ja, mijn, een oud huisgenootje van mij die ooit in haar. Um, ze heeft een tijdje als um, een beetje modellenwerk gedaan. En toen zij in. Um, zij heeft dus ooit een keer gedate met prins Hakon. Mm. En, um, en, maar daar, dat tussen is, hij, hij wilde wel meer met haar uit en zijn niet met hem. Want zij had een vriendje, toen we zitten in Rotterdam, die vreemd ging bij leven. Dus, um, dus wij zeggen altijd: nou, het is hartstikke leuk dat wij, dat zijn we in ons dat wij nu in het dag in huis kunnen wonen. Ja. Maar we hadden dus ook de Zuidvleugel ergens bij Prins Haakon uh, kunnen logeren. Ja, wat een gemiste dat kans! Dat is toch ja, een gemiste absoluut. kans? Dat is toch ontzettend nou, dom? Dat, dat is het. Dus als we nu met de Marit zien, dan denken wij altijd aan Sanne-Marije. Dat we uh, zeg maar, ja, eigenlijk Sanne-Marije moeten zijn en niet met de Marit. Maar ja, we zitten allemaal heel gelukkig getrouwd en hebben twee pachtkinderen nu. Maar toch? dat is wel een mooi verhaal. Hey, en uh, uh, um, zijn er ook uh, klassieke liefdesverhalen die uh, bij jullie in Australië veel verteld worden? Nee, ik heb er eindelijk nagevraagd, maar ik, ik, ik kon ze niet zo uitvinden. Ik moet heel, misschien zijn er wel wat original verhalen uh, die ze elkaar verteld hebben, ook wel die meer gaan over het waarschuwen uh, voor, voor bepaalde, bepaalde dingen. Dat veel sprookjes erop gaan, maar... Um, Nee, ik, ik, ik kreeg ze niet uh, achterhaald. Misschien zijn ze er wel, maar uh, ze, ze worden gewoon niet aan mij verteld. Die die, uh, ik heb het nog heel hard nagevraagd. Ik heb een kantoor vol met vrouwen, dus die zouden dat toch allemaal moeten weten. Nou, dat valt een beetje tegen. die Aboriginal-verhalen hebben jullie ja. natuurlijk allemaal uitgeroeid daar in uh, Australië. Oh, ja, ja. Nou, jullie, ik heb er niet actief aan meegedaan. Mag dat nee, jij bent daarna, toen de boel al geplaveid was, ben jij daar gekomen. Ja, precies, <laughs> ja. <laughs> nou ja, dat was Ja. Nee, maar de, Sommige verhalen zijn er nog wel, maar ik heb ze dus niet meegekregen. Um, nee, ik ik kom, kom ook niet echt op de um, mooie liefdes van... Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik erover nadenk in Nederland... zou ik ook alleen maar op sprookjes kunnen komen, denk ik. De aspoester en de, en de sneeuwitjes van nou, deze wereld. Dan nou moet je geen moeilijke vragen bij gaan stellen, maar Jij bent de correspondent, <lacht> ik ben de interviewer. Dan, dan wil ik van je weten, hoe, hoe wordt Valentijnsdag dan gevierd bij jullie? Of, of uh, heb je ook geen idee? Oh nee, wel, maar dan... <lacht> De, de, sommigen sturen elkaar kaarten en er uh, worden rozen, uh, of in ieder geval bloemen, uh, gekocht en wel gegeven. Uh, ja. ik, ik, ik, weet, ik weet niet bij, bij wie ik het actief bedoel. Um, bij onze kantoor en sowieso bij ons, bij ons thuis. Want het, uh, ik heb geen hele actieve vader tijdens gehad, zeg maar. Maar... Oh. Um, ja, nou nee, nee, ik heb eigenlijk... eigenlijk 356 dagen van het jaar... een Turkvalentijn. Maar... Um, die, <lacht> dat gelooft, nee, dat gelooft geen kaarten, mens, Mike. Dat gelooft geen mens. Wat zeg je? Dat gelooft geen <lacht> mens, maar dat maakt niet uit. Dat is leuk gezegd. <lacht> <lacht> maar nee, het is een beetje kaartenroos, Een beetje hetzelfde wat er in Nederland gebeurt. Er zijn misschien mensen die er heel actief mee... en, en, en het filtert nu op een vrijdag. Dus dat, dat maakt het makkelijker om te zeggen... we gaan uit eten of... We gaan iets leuks doen. Maar... Um, ik geloof niet dat het. meer de commercie is die er, uh, die er groot. Je ziet het wel in de supermarkten dat er uh, de chocola natuurlijk naar voren wordt geschoven en ja. kaarten. En dergelijke. Maar nee, ik, heb, ik heb ook geen speciale valentijn. Uh, geen geen, geen, geen sleutel, hoe noemen je dat? Die slotjes aan bruggen, dergelijke dingen, die dingen die. die, die, die uh, ja. Die, die heb het niet voorbij. Die meet het zelfs hetzelfde als in Nederland. Ja, ik, nou ja, ik wou ja. precies zo samenvatten. Het klinkt heel erg als in Nederland. Behalve dat, dat jij 365 ja. dagen per jaar uit eten gaat. <lacht> nou, nee, niet uit eten. Maar het is natuurlijk altijd romantisch. Bij ons. <lacht> ja. Marike Koets in Sydney. Uh, ik spreek je zo meteen nog verder. Dan gaan we het hebben over talkshows. Ja, helemaal goed. Er zijn ook 365 dagen per ja, uh, per uh, jaar, ik. Uh, Raymond Kranenburg, ga ik er naartoe. Hij woont samen met zijn uh, vrouw in uh, Arroyo Grande in uh, Californië. Hij werkt bij een uh, softwarebedrijf. Heb jij een uh, romantische Valentijnsdag gehad, Raymond? Um, nou ja, we doen er niet echt veel bijzonder aan. Um, we hebben wel, uh, wat is het, Bosje Bloemen kaartje, cadeautje. Maar dat was het eigenlijk wel. Gaat het bij jou ook 365 dagen per jaar zo? Bosje Bloemen... Um, nou, ze kijkt nu naar me, dus ja. <laughs> Oké. Okay. Ze dus vindt het wel een goed idee, bedoel je? <laughs> Ik vind het een fantastisch idee om elke dag te doen om mee zijn huis te nemen. Oh, ja. hoe, hoe, hoe wordt uh, Valentijnsdag gevierd bij jullie eigenlijk? Um, Door de Ja, Ik wel heel, heel groot hoor. Ik word echt uh, vanaf midden januari al gebombardeerd met uh, reclame, reclames op tv. Ja. En wat voor reclames allemaal dan? Um, nou ja, dus een hoop uh, snoep natuurlijk, maar ook juwelen. Um, Blue uh, uh, ja, uh, ja, uh, ja, ook kettinkjes van uh, Case Jewelry. En uh, she went to Jar Jared jared Jewelry. En die, wat ik nog meer, je beertjes en gammograms. En uh, Victoria's Secret. En het uh, is wat. Ja, want Victoria's Secret speelt een grote rol ook met Valentijnsdag, heb ik begrepen. Um, nou ja, goed, ja, ze hebben, ja, het eindigt natuurlijk meestal in een bedroom. Dat is toch wel uh, wat het idee is. En je ja, we moet ja. wel iets moois <laughs> hebben, hebben voor daar. Ja, ja, dus dan is dat belangrijk. Ja, je vat goed uh, samen, Raymond. <laughs> hey, even en, even uh, terug uh, in de tijd. Wat, wat, wat zijn nou uh, typische oldschool uh, Amerikaanse liefdesverhalen? Um, ja, ik heb er zelfs dus even rondgezocht en uh, gevraagd. En um, ik, ik kwam ook eigenlijk heel weinig tegen dat echt echt gebeurd is. Uh, een hoop uh, is natuurlijk uh, wat Disney-sprookjes. Uh, ja, maar het hoeft niet en, echt uh, gebeurd dinget... te zijn, hè, natuurlijk. Het hoeft niet echt gebeurd te zijn. <laughs> nee, ja, je hebt hier... Uh, een van de oudste liefdesverhalen. wat ook niet echt een liefdesverhaal is... is natuurlijk met Pocahontas... Ja. die... Um... Um, wat is het, um, uh, tussen, een, tussen John Smith en de Indianen sprong... om hem te beschermen dat, hij, dat ze hem niet zouden doden. Nou, hij heeft Walt Disney ervan gemaakt dat ze hartstikke verliefd werden... maar uiteindelijk uh, is dat dus nooit gebeurd. En is Pocahontas getrouwd, getrouwd met een Engelsman... maar teruggenomen naar Europa en tentoongesteld als zijnde van... kijk, we kunnen de wilde mannen in Amerika ook best temmen. Ja, ja, ja. Dus ze uh, investeren in onze nieuwe kolonies. En uh, dat dus is eigenlijk als reclame gebruikt eind uh, aan het einde. Ja, ja, Dus dan is het meer een reclame-tool... dan een, een, een romantisch uh, Valentijns-verhaal. Uh, ja, ja, ja, het is niet echt, niet echt een love story. Ja. Nou ja, ondanks dat Disney dat er een beetje van gemaakt heeft. Z zijn er nog meer uh, romantische verhalen... die je bent tegengekomen in je uh. zoektocht? Eh... Uh. Nou ja, goed, natuurlijk een hoop op, uh, op films. Ik bedoel, uh, de, de, ze hebben hier natuurlijk een, een, een hele soort films gemaakt met uh, romantische verhalen. En de, de bekendste, of de, de nummer één greatest love story in de film is, uh, is Casablanca uit 1942 met uh, Humphrey Bogart. En uh, dat, dat wordt nog steeds wel beschouwd als uh, een van de grootste liefdesverhalen. Kun je daar even een korte samenvatting van geven voor de mensen die hem niet gezien hebben, zoals ik? Oh. Um, dan moet ik even heel goed nadenken, want het is een hele tijd geleden dat ik hem gezien heb. Uh, het, is, um, Hunt, het, het speelt in Marokko en het speelt in mm -hmm. 1942 in de oorlog. Um, waar, um, als ik het goed heb, Humphrey Bogart aan de ene kant uh, zeg maar, staat en verliefd wordt op iemand die uh, aan de andere kant staat. Dat is ook iets, ja, een standaard verhaal. En uiteindelijk uh, um, moeten ze dus ook afscheid nemen. En Ik geloof niet dat ze bij elkaar komen aan het lijn, als ik het no. al goed heb. Nee, het, het, het loopt allemaal slecht af. En, uh, en, en, en, en, want dit is niet echt gebeurd, hè? Nee, nee, nee, nee. Is er uh, nog meer wel echt gebeurde romantische verhalen? Um, ja, een hoop romantische verhalen zijn natuurlijk um, uh, um, ook weer met beroemdheden. En um, uh, Liz Taylor is natuurlijk wel bekend uh, om uh, de grote hoeveelheid uh, love stories die ze in haar eigen leven heeft meegemaakt. Mm -hmm. um, die heeft, uh, wat is het, die is zeven keer getrouwd geweest en uh, waarvan twee keer met dezelfde man. Um, oh en die staat er wel onbekend uh, om, ja, met wat was het, Richard Burton geloof ik, als ik het goed heb. Daar is het teken mee getrouwd geweest. En um, ja, Marilyn Monroe en Joe DiMaggio is ook wel een heel erg uh, bekend love duo hier in de, in de Verenigde Staten van, uh, van toen. Ja, weet je hoe lang dat huwelijk stand hield? Uh, welke huwelijk? Uh, Marilyn Monroe en Joe DiMaggio. Ja. Was dat was iets van? Zes dagen of zo? Oh ja, nee, nou, wel iets langer. Ja. Ik, ik kwam vanmiddag toevallig tegen een jaar. Dus dat is ook niet, een jaar, een jaar, niet echt een succesvol leven. Nee. Nee, nee. nee, nee, nee. Ik ben uh, trouwens over bruggen en uh, slotjes en zo. Ze hebben dat soort dingen in een hoop steden. Ik hoorde dat Rijnier het erover had. En. Uh, uh, in Parijs hebben ze er ook eentje. En mijn vrouw en ik gaan op ons uh, tienjarig uh, huwelijksfeest. Zijn we in, uh, of huwelijksviering zijn we in Parijs. En we hebben dus het slotje al om, uh, om op de brug te hangen in, uh, bij de Notre-Dame. Ah, wat tof. Hebben jullie er ook iets opgeschreven met stift? Uh, nee, we hebben het zelfs laten graveren. We hebben hier een klep maken ze hier bij de sloot Het is bekend. En die hebben dus per se al slotjes van een goed formaat. Um, die je kan laten, die kunnen ze dan graveren. En uh, dan krijg je dus één sleutel mee. Zo en uh, er zit een heel doosje bij. Enorm slot van 20 kilo. Wat staat erop? Uh, wat hebben ze opgezet? Raymond en Sharon. Uh, um, en dan de datum van dat we er zijn. En dan tien jaar samen. Zoiets staat erop. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. maar uh, Gewoon iets, iets, iets schattigs. Uh, en dan hebben we een doosje erbij met uh, de beschrijving van wat erin zat. En wat uh, ja, ja. het idee erachter is. Laatste vraag. Wanneer gaan jullie hem ophangen? Um, wat is het? 9 september 2014. Ja, ik vergeet mijn trouwdag niet. Even een fotootje via Twitter naar tijd, want dat wil ik wel zien. Uh, ja, uh, volgend... Uh, wat is het? Uh, um, ja, volgende... Nou, ja. is niet volgend jaar, het is het, ja, dit jaar. Nee, in uh, september ja. zal ik ik een fotootje post op Twitter. Raymond, uh, check je agenda nog even. En uh, blijf hangen, want ik ga het zo nog met je hebben over talkshows. Maar eerst Alicia Keys. She's just a girl and she's on fire.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 Gelopen januari schitterden ze nog op de Grammy Awards. Alicia Keys, you're 'The Girl on Fire'. Radio 1, Dijs Malderink. BNN, de wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar in goed gezelschap. Een hele goede avond. Leuk weer dat u kijkt. <lacht> Welkom bij de onderwaterwereld en alle facetten. We hebben vandaag iemand de gast. <totstuk> zit, hier. zit hier links naast me. Ik zou zeggen, ik stel je even voor Chantal. Hoi, hoi. Ik ben Chantal en ik weet alles van garnalen. Ja. Nou, dat is fijn dat je hier zit. Um, je hebt ook een, een, een boekje geschreven, heb ik begrepen. Ja. ja. Nou, ik zou zeggen Chantal, uh, vertel. Um, mijn boekje heet Lekker Pellen. En, um, uh, ik vertel daarin over wat ik voel voor garnalen. Omdat garnalen worden heel vaak gezien als het, ja, het detail van de zee. Weet je, wel, je doet het in een cocktail. nou Het gaat altijd maar over die kreeft, maar onderschat die garnaal niet. Uh, je Sarah Kroos en uh, Kees Boot in een goed gezelschap. Ons laatste onderwerp voor vannacht is de talkshow. In Nederland hadden we natuurlijk Barend en van Dorp. En tegenwoordig bijvoorbeeld RTL Late Night, Paul Witteman. En de wereld draait door als populaire talkshows. En in de Verenigde Staten is de Tonight Show ontzettend groot en populair. Zo groot dat het zowat wereldnieuws is geworden. Dat Jimmy Kimmel vanaf maandag de plek van Jay Leno, uh, Jay Leno gaat uh, overnemen. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het zit met talkshows buiten Nederland... en de Verenigde Staten. Lijken ze in het buitenland op wat wij gewend zijn? Of misschien wel helemaal niet? En ja, zijn er misschien dubbelgangers van Jay Leno en Matthijs van Nieuwkerk? We gaan het horen. Ik ga het erover hebben met onze correspondenten. Te beginnen met Reinier Jaarsma. Die zit nog steeds in Servië als hij weer niet zo reislustig is geweest... dat hij nu ergens anders zit. Talkshows in, in Servië zijn redelijk seksueel getint, hè? Uh, uh, uh. Reinier, hoe komt dat? Uh, in Macedonië. in het, Macedonië. Ja, in Macedonië uh, zit je. Ja, ik kan het niet meer bijhouden, allemaal joh. Nee, ik weet het. Het is lastig. Maar uh, ja, daar kijk, ik, daar kijk ik best wel van op. Macedonië is echt een van de meest religieuze landen in Europa. Mm -hmm. Echt een heleboel mensen hier uh, gaan. toch wel elke week naar de kerk. Maar als je dan inderdaad s'avonds de TV uh, erop aanzet, dan uh, zie je de meest uh, frappante dingen langskomen. Maar in talkshows dus? Ja, in talkshows. En. Ja, uh, van die strippers vaak. En hier, vroeger hadden we Jensen in Nederland. En dat heb je hier echt heel veel, van dat soort shows. Uh, natuurlijk ook een Amerikaans concept. En dat is echt heel populair hier. En als, je dan, ja, als je dan iets wil zien als Paul en Witteman of zo. Of het uh, ja, your Late Night. Dat, dat heb je hier helemaal niet. Dus heb van... land... huh? Dan heb je in plaats van een Zapp-service strippers. Ja. En ook, uh, het is dan wel grappig, dan zit er bijvoorbeeld een, uh, zit er een, een politicus in de, in de uitzending, en dan hebben ze er ook een strippen naast zitten, en dan gaan uh, ze kijken wat er gebeurt, weet je wel. Is het echt? Zo'n omgeving, ja. Maar dat lijkt me best wel zo'n spannende tv. Is dat, dat is ja, wel leuk om naar te kijken, wel. toch? Het, het is absoluut, het is hartstikke leuk om naar te kijken. Alleen, uh, ja, je steekt er natuurlijk niet echt veel van op. Nee, maar waar komt dat vandaan dan? Dat, het zo, dat dat zo seksueel getint moet zijn? Ja, nou als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar Hex uh, tijdens het Eurovisie Songfestival, hè, als we dat nou eens als, uh, als leidraad nemen. dat is ook altijd behoorlijk, uh, ja als, als het geen zigeunenmuziek is, dan is het altijd behoorlijk seksueel getint. Het zijn altijd vrouwen in extreem korte pakjes. Ja. Uh, vorig jaar was Servië, moest je zelfs een ander, uh, een ander kostuum aan van Eurovisie, omdat ze anders uh, niet op de buis mochten. Dus ja, ik weet niet, Ze we hebben hier een hele andere uh, moraal qua, uh, ja, qua kleding die kan. En uh, qua het, uh, ja, het seks op televisie, daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. Nee, maar dat staat dus wel haaks op die religieuze inslag. Ja, en daarom ja. is het zo apart. Je had die zelfs uh, tot voor kort, uh, die vrouw dan hier in Macedonië... Uh, we hebben nu een hele conservatieve regering hier... Die heeft, uh, nou ja, en die heeft ook alle media in handen... dus die bepaalt zelf ook wat er op tv komt. Mm -hmm. En uh, vroeger was het nog wel heel gebruikelijk dat je ook gewoon late-night uh, sex-talkshows had. Ik weet niet of je dat in Nederland ook nog hebt op de buis, maar... is, is dat dan een soort spuit en slikken of zo? Nee, nee, dat, nee, dat is dan meer... Uh, ja, gewoon vulgair, uh, bijna softporno-achtige talkshows... waarin... Uh, ja, hoe leg je dat uit? <laughs> ja, ik kan, ik, sorry René, maar ik, ik zie dat inderdaad niet voor me. Heb je dan ook gewoon met interviewers en dan gasten en dan softboarden? Ja, nee, hoe, hoe, zie je, nee hoe, hoe gaat dat? Ja, dat, maar bijvoorbeeld ook dat, dat er dan een host in de, in de show zit en die, die zit dan met een seksuoloog bijvoorbeeld uh, te praten over, nou ja, over seks. En dan kunnen mensen hun seksuele fantasieën inbellen via de telefoon en uh, dan gaan ze daar met z'n allen, uh, oh. nou ja, of ze doen het voor. en dat, soort, dat was best populair hier, alleen, nou ja, de laatste tijd, uh, de regering heeft toch blijkbaar het idee dat dat een bepaalde grens overschrijdt. ja. en uh, men is daarmee gestopt. dus nu nog een strippertje bij een politicus en zo, dat kan dus nog. maar ja, dat kan nog, ja. en wat is de populairste talkshow op dit moment bij jullie? Uh, ik denk dat de populaire show die heet uh, One on One, Eden na één. En uh, dat, is, uh, nou ja, dat is best wel een serieuze, wat serieuze programma. Waarbij, uh, nou ja, gewoon één op één gesprekken. Alleen, uh, ja, Macedonië is natuurlijk een heel klein land, dus je ziet eigenlijk dezelfde 20, 25 koppen, die zie je telkens uh, langskomen. En dat is elke dag? Ja, dat is elke dag, ja. En dat is dan één presentator met één gast? Ja. Want dit is One on One, dus... En hoe lang loopt dat al? Uh, oh, dat loopt volgens mij al een hele tijd, Ja, dat loopt wel een jaar of tien. Oké. Okay. Ja, dus nee, echt, dat, dat, ja, dat is dan even een uitzondering op het, feit, op het feit dat de meeste talkshows hier erg vulgair zijn. Ik denk dat de talkshows zijn ook nooit een lang leven bezworen. Hè. Dat, uh, dat gaat er misschien twee jaar door of zo. En dan, dan, nee, dan is er weer een nieuwe. De vulgaire bedoel je? Die gaan niet ja, lang de mee? Ja, de vulgaire, ja. ja ja blijkbaar kijken er wel mensen naar, want het is wel de buis. Maar ja, ja. een lang levensbestaan hebben ze ook niet. en Ik heb ook wel gehoord dat talkshows ook wel als een soort propaganda gebruikt worden van de overheid. Heb je daar voorbeelden van? Uh, ja, nou, kijk, Macedonië Macedonië komt, kwam uh, vorige week nog in een rapport uit... als het, um, ja, het land met de minste persvrijheid van, uh, van de regio, van de Oost-Europa... Mm -hmm. En uh, dat is, ja, dat zie je wel pijnlijk terug ook op televisie. Want uh, nou ja, goed, de serieuze talkshows die er dan zijn. Als de politici in verschijnen, dan is dat 95% van de, ja, van de regeringspartij, van het ja, ja. En ja, als al de oppositie op tv komt, dan, uh, dan is het vooral met ons doel om het natuurlijk om het zwart te maken. En dat is, uh, ja, dat is best wel schrijnend om te zien eigenlijk hoe de media hier volstrekt. Uh, geconfronteerd wordt door de regering. Ja, dan kun je dus beter die ni late night sex talkshows kijken, als ik het zo hoor. Ja, maar goed, dat, dat is toch het, dan weer het aparte, dat ze daar dan uh, dat gewoon toestaan. Dus, uh, ja. ja, het zal wel met commercie te maken hebben. Met, uh, met gelden en zo. Anders kan ik het ook niet verklaren. Het is mij, uh, het is mij duidelijk, Renier ja. Jaarsma in Servië. Dankjewel, en, uh, en tot snel weer. Dank je. Doei. Bye. Ga ik naar Marike Koets in uh, Sydney nog steeds, in, in Australië. Hey, Marika, bij jullie had je een programma dat Rove heette. Wat was dat precies? Ja, um, nou dat is ja, en, en, en Rove. Um, Ook een een talkshow. En um, Rove McManus die uh, presenteerde dat. Dat was een comedian. En daar kwamen dan dus um, één of twee gasten bij hem, zeg maar op de stoel zitten. En um, ja, daar praten die mee. Maar je weet ja... Een beetje grappen mee en, um, en dat, de meeste gasten um, waren wel van, van, van entertainment business. Uh -huh. niet, niet de op-dood entertainment business zoals uh, Servië, maar. Um, dus... Nee, ja, dus dat. Maar dat is. Um, dat was heel lang uh, op, uh, op zeg maar de, de, de, de niet betaalde tv. En toen is het naar Fox gegaan. We hebben ze ook nog heel lang rose LA gehad. daar um, nou, heb ik voor de rest niet gezien, maar. Uh, um, ja, dit zit in ieder geval allemaal nu op betaald tv. En dat, uh, dat is de, de, het eerste wat bij mij opkwam toen ik het over, talkshow, toen, uh, toen het over talkshows uh, begonnen. Maar, maar voordat het op Fox zat, heb je het toen wel gezien? Nee, nee, toen het op Fox kwam niet. Ik heb het hier gezien toen ik hier studeerde in 2005. Ah. En um, het is in 2000, dan moet ik even goed zeggen, volgens mij in 2009. Ehm um, er weer en toen is het naar uh, Foxtel gegaan. Dus wat, uh, wat Fox is uh, hier in Australië. Ja. Dus, um, en dat is betaalde tv uh, ja, We kijken sowieso niet onwijs veel tv, dus dat uh, hebben we ook niet. Maar in, keek, je, keek, uh, je dat graag, keek je dat graag, dat programma? Nou, in, in 2005 keek ik het wel, omdat ik wel bij mijn nichtje was toen. En die keek het graag. Ehm... Um, en uh, ze vonden het allemaal heel, heel, heel grappig allemaal. Ik, ik snapte de grappen ook niet helemaal. Op dat moment. <lacht> maar misschien was het ook wel omdat... Uh, de grappen waarschijnlijk heel erg werden gemaakt... Um, over dingen die op dat moment gaande yeah. waren in Australië. Of, yeah. um, of gebeurd waren. En dan dacht ik, nou, oké, okay, het zal heel wobbel zijn... maar ik snap niet helemaal. Um, en um, ja, de gast interesseerde mij niet zo heel erg veel. Omdat dat inderdaad... Ik bedoel, het was niet dat Kate Blanchett er kwam zitten... maar wel uh, de laatste Sophie, zeg maar. Die uh, dus... De, ja, dan voor mij was dat toen nee, niet is... heel interessant. ook zo ja. ik dat ik er nog niet heel hard naar zou kijken als het nu zou zijn. Nee, ik snap En wat is er op dit moment erg populair qua talkshows? Ja, the project is heel populair. En dat is op uh, channel 10. En dat is twee Dat is echt oh. verschrikkelijk. Er, er zitten drie of vier mensen achter een desk. En um, je moet je een beetje voor een soort van. RTL Boulevard um, meets SBS Shownieuws. Mm -hmm. um, maar dan doen ze zich voor alsof ze dus infotainment zijn. Dus ook nog wat interessante verhalen hebben. Wat, wat absoluut niet waar is. En je, je ziet ze zeg maar, uh, heel duidelijk van de autocue aflezen. En dan heel hard lachen om hun eigen grappen. Die waarschijnlijk door anderen geschreven zijn. Mm -hmm. En um, de mensen die komen... die nou ja, Het is inderdaad alleen maar over um, series of tv. En er is niks... Uh, zij zeggen dat het over current affairs gaat, maar ja, in Australië is current affairs meer celebrity en sport. Showbusiness. Maar wa waarom heet het dan The ja. Project? Geen idee, dat is een hele goede vraag. Ja, ik, ik, Geen idee. ik toen je het noemde dacht, ik kan heel iets anders. iets maar... ja, Van de blok of iets dergelijks, dat je daar dacht. Nou, ja, inderdaad, zoiets. Of uh, inderdaad, projecten, ja. de mensen projecten kunnen insturen of zo, weet ik veel dat Is dat een goede vraag? Ik heb geen idee. Nou, geen was, idee. Dat heeft ook helemaal niet. Het is niet jouw favoriete programma, dus dat maakt niet uit. Nee, ik vind het echt te Ik heb nog zien dat ik dacht, waar, waarom, waarom, waarom doen ze dit, en waarom is dit dan niet van de buis gehaald? Waarom kijken mensen hier naar? Maar waarom, ja, waarom, is dat dan wel heel populair? Nou, omdat ja, het is rattelig. Ik had daar na een, een, een, een discussie over met met met Nickus, mijn vriend, en um, hij vindt het ook verschrikkelijk en. Het is heel populair omdat ze een um, soort semi-grappig. Uh, Kennelijk vinden ze, dat heel, uh, vinden ze dat heel grappig. Ik vind dat ja, ja, nogmaals verschrikkelijk. En het enige moment wat er komt is inderdaad over sport of over entertainment. Mm -hmm. En um, dat uh, is in Australië gewoon, dat, dat, dat uh, vinden ze heel fijn. We hebben het niet zo heel erg. Het, het, het nieuws gaat ook veel over sport en over. En, ja. uit, um, en het Brit dus wel het ging. Uh, botox gebruikt, dat soort dingen. Ja. Um, en ik zeg, nou, er is Nick, mijn, mijn, mijn vrienden zeggen: er zijn twee media-magnaten uh, in Australië en die beheersen alle media en die uh, gooien dus eruit wat, zij, wat, voor hen, uh, um, ja, wat voor hen interessant is. En ik zeg: ja, luister, als daar geen markt voor is, die er dus volgens mij ook niet voor is, dan zou je wel, nee, god, wat anders moeten nee, dus, tegengooien. Dus Kijk, ik zijn... wil Australië dit zien. Dus er zijn ook geen alternatieven. Er is niet een programma zoals Pauw en Witteman. Ja, er is wel, er, je hebt Q&A. Uh, dat is op uh, ABC. Dus je hebt hier zo van twee wat serieuzere zenders. Dus ABC en, en um, um, SBS. Uh, niet vergelijken met SBS in Nederland. Um, en die doen wat serieuzere programma's. Um, en die hebben... Uh, dus Q&A inderdaad... Dat is dan één vraagprogramma... Waar een panel van uh, politici... Uh, dus, uh, maar wel alleen van Labour en um, Liberal... Dus geen Greens ertussen... Geen mm. kleinere partijen... Um, en uh, dan is journalisten... En dan kan er vanuit het publiek dus een vraag gesteld worden. Maar die vragen zijn er dan ook over... Die, weet je... Het gaat ook, kan ook nog niet zo heel erg de ingaan... Dan moet ook zeggen, waarom heb ik verdomme nog niet uh, weet ik, voor mijn dak kunnen repareren of iets dergelijks? En ja, het moet niet al te moeilijk worden. Maar uh, dat is het, het, hetgene wat er wat, wat nog wel interessant is en wat er inderdaad uh, ja, tegenaan komt uh, te, tegen Pauw Witteman. of het dergelijke Maar ik vind het ik vind het heel jammer dat er niet zoveel daarvoor uh, niet zoveel van die programma's daarvoor, daar, nee. zoals, zoals Pauw Witteman of, um, uh, ja, of Jinek of dergelijke, dat die er niet zijn. Nederlandse tv doorschakelen. En anders... Uh, ug, ja, ABC zit er niks anders op. Marieke Koets. Ja, ABC. Ja, ja. In Australië, dank je wel. Dank je wel. En tot, tot snel weer. Jee. Doei. Ga ik tenslotte naar Raymond Kranenburg in Californië nog steeds. Hey, uh, het is een groot ding, Jimmy Kimmel, die Jay Leno opvolgt bij de Tonight Show. Of Is het eigenlijk een groot ding bij jullie of, of eigenlijk niet zo? Um nou, het is Jimmy Fallon die Jay Leno opvolgt. Want Jimmy Kimmel heeft zijn eigen show bij ABC. We hebben het gewoon helemaal fout hier. En ik zeg dat het wereldnieuws is. Het, het, nou, het is ook wel wereldnieuws. Maar uh, ja, is het, het is, het, ja, het is even afwachten hoe het gaat worden. Want uh, Jay Leno wilde al een keer eerder weg. En toen zou hij vervangen worden door Conan O'Brien... En dat is toen helemaal fout gegaan, omdat Jay Leno toen een show van 9 tot 10 kreeg, zeg maar voor de show van uh, uh, Conan, echt uh, de, de late show. Ja. En um, ja, dat was, was bleek veel, popu bleef veel populairder en mensen keken dus uiteindelijk niet naar de late show. En uh, uh, toen moest Conan dus weg en uh, kwam Jay Leno weer terug. En ook... Nu gaat hij voor de tweede keer weg. Dus het is oké. Okay, dus het, de ene, het is helemaal niet gezegd dat als hij weggaat dat hij misschien ook wel weer terugkomt. En het is ook niet Jimmy Kimmel die hem opvolgt. Maar, nee, maar... Jimmy Fallon. Fallon. Mm -hmm. Oké, okay, aha, dus verandert het wel. Want ik heb inderdaad... Ik wist, of ik heb, nou ja, dat is even opgezocht... dat Jimmy Kimmel inderdaad zijn eigen show had. Dus ik vroeg me al af hoe dat gat dan opgevuld gaat worden. Maar mm -hmm. zo'n zo aardverschuiving is het dus niet? Uh, nee, maar goed, in principe... Jimmy Fallon had de Late Late Night Show, die na Jay Leno zat. Ja. En uh, daar zit dus nu wel een gat. En dat gat gaat opgevuld worden door Seth Meyers. En die komt dus weer van uh, Saturday Night Live. Waar dus een heleboel van die gasten vandaan komen. En, en, uh, okay. en daar, daar gaat dus geen uh, gat vallen? Nee, daar hebben ze gewoon uh, elk jaar nieuwe mensen. Gewoon een hele batterij hebben ze daar klaarstaan. Oké, okay. hm. nou dan, <laughs> dan hebben we dat allemaal op, op een rijtje. Vind je het zelf eigenlijk boeiend, al die wisselingen? Of zeg je, dat doet maar weinig? Um, nou, de wisselingen doen mij weinig. Uh, ik, ik kijk die talkshows niet echt vaak, want de meeste beginnen zo rond half twaalf en ik moet om zes uur opstaan, nou ja. dus dan wordt het een beetje laat. Um, en uh, ja, ik vind Jay Leno en uh, David Letterman, ze begonnen wel een beetje belegen te worden. Uh, het, het, het, het idee van uh, een mannetje wat opkomt, een paar grapjes maakt en dan achter een bureau gaat zitten... Met mensen die, uh, die films hebben of, of tv-programma's en dan weer wat meer grapjes maken en een beetje op uh, hun kopje slaan. Ja, het, het idee is wel leuk. Maar kijk, je moet kijken naar hoe bijvoorbeeld mensen als um, uh, John Stewart of, um, of Jimmy Kimmel het uh, doen bijvoorbeeld. Die veel meer social media gebruiken en veel meer interactie echt met het publiek hebben. En die zie je dus ook echt wel populairder worden over tijd. Uh, de, die andere twee ja, zijn wat belegen. John Stewart zit op Comedy Central, toch? Uh, ja, klopt. In Nederland? Ja, ja dat, dus dat ook... zie ik wel eens. Ja. Wat zeg je? Ja, dat zie ik wel eens. Dat wordt hier ook uitgezonden. Uh, ja, ja, en die is dus ook uh, de belangrijkste groep in de reclamebusiness. is uh, tussen wat is dat, 18 en 49 jaar. En daar heeft hij dus wel de hoogste cijfers in, de hoogste ranking. Uh, Jay Leno heeft overal, had overal uh, de hoogste ranking, 3,3 miljoen uh, kijkers gemiddeld. Uh, maar in de, in de belangrijke categorie had uh, John Stewart 1,7 miljoen. En uh, dat was dus veel meer dan Jay Leno. Dus, dus dat heeft moet... wel een beetje aan wat het verschil is. Dus eigenlijk moeten ze John Stewart nog hebben. Uh, eigenlijk wel. Maar ik denk dat John Stewart een beetje te risqué is voor een, uh, voor een, voor een standaardkanaal als, als NBC of, uh, of CBS. Uh, het is toch meer een cable, uh, cable channel uh, guy waar, waar toch wat meer dingen mogelijk zijn. Hij zegt ook wat meer dingen die, die denk ik niet op uh, broadcasting kunnen. Ja, ja, ja. Hey, en we hebben het nu over, over talkshows op de, op de late avond, zeg maar. Maar we kennen in Nederland ook middagtalkshows, zoals Oprah Winfrey, Dr. Phil. Welke heb je nog meer die populair zijn bij jullie? Uh, ja, het begint hier vroeg uh, vroeger. Het is, nou, ja, het is Nederland met koffietijd, maar uh, of dat is niet meer, denk ik. Um, maar uh, je, je begint uh, s ochtends. je hebt The de, de View en... Um wat is die andere? Um, ah, shoot. Maar nou ja, goed, je hebt dus een heleboel. Um, um, je hebt Rachel Ray heeft er eentje. Dr. Phil, zoals je al zei. Dan is er een talkshow met de dokters. Waar dus drie dokters een uh, talkshow hebben. Dan heb je Dr. Oz. Een, een of andere dokter die, um, die, die verstandige dingen vertelt. En ja. het gaat de hele dag door tot, tot s avonds. Eigenlijk alleen dus op, op primetime zijn er geen talkshows. Dat is eigenlijk... Uh, het grootste verschil. Maar voor de rest, want ochtends vroeg tot uh, s'avonds laat, uh, kan je hier kijken naar mensen die over bepaalde onderwerpen praten. Ja, Walhalla qua talkshows in uh, VS. Remol... Uh, ja, ja, absoluut. Remo Kranenburg in Californië. Dankjewel en tot snel. Ja, tot snel. Dit is Ben Howard. En keep your head up. I spent my time watching the spaces that have grown between us and I cut my mind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 Flowers, oh, the demons change. Dit was uh, de wereld van BNN voor deze week. Ik ben er volgende week weer. En uh, naast mij zit al Liekeveld. Die hoor je vanaf drie uur...